3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rellen in Haren lijken voorbij. Er staan nog wel jongeren in het Groningse dorp... maar die veroorzaken geen grote overlast meer. Duizenden mensen waren de afgelopen avond naar Haren gekomen... omdat er een feest was aangekondigd op Facebook. Rond 9 uur liep het uit de hand. De ME werd bekogeld met flessen, vuurwerk en fietsen. En ook ambulancepersoneel werd belaagd. Er werd onder meer met stoeptegels gegooid. Volgens de politie was er een harde kern van 25 relschoppers die de meeste overlast veroorzaakten. 18 mensen zijn gearresteerd. De rest wordt mogelijk via camerabeelden opgespoord. Ongeveer 10 mensen zijn gewond geraakt, onder meer door rondvliegend glas. Drie van hen liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft de onrust een enorme impact gehad op de inwoners van Haren. Een woordvoerder noemde de sfeer verschrikkelijk en angstaanjagend.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 Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn inmiddels in het holst van de nacht aanbeland. Tijd voor een reisje. Vorige week begonnen we met een reis langs de Donau. Dat deden we met Djoeke Veninga, zijn voer in 1998... met drie Balkanmannen in een grote boot langs vier landen... die zich aangetrokken voelden tot het Verenigde Europa in Wording. Haar reis begon vorige week in de havenplaats Besdan... en leidde uiteindelijk naar Bulgarije. We gaan nu terug... naar de Balkan verder met de berichten uit het nieuwe Europa anno 1998. Stap mee in die boot met Djoeke Veninga. We beginnen deze week in Zemmoen. En heb je Zemmoen vaak gezien, zo vanaf het water? Ja, ik was eigenlijk altijd op de water. Zwemmen of op een boot? zwemmen hier vandaan naar die eiland daar, wat heet Lido of uh, Ratnostrogo of uh, Ada gewoon. Dat eiland Lido, dat ligt dus eigenlijk in de, op, de, op de grens tussen de Donau en de zijrivier de Sava. En daarachter ligt de witte stad Belgrado, waar we nu echt zo recht tegenaan kijken. En dan rechts begint hier echt dan Zemmoen. Dus hier was eigenlijk de grens tussen, laten we zeggen, de Balkan. Tussen het, het Ottomaanse, het Turkse Rijk daarachter en het Habsburgse Rijk nog net aan deze kant. Ja, ja, dat was het. Uh, die, die, die... Dus je bent eigenlijk net aan de Europese kant uh, geboren? Hè? Oh, nou, ik ben <laughs> waarschijnlijk Europeaan, een beetje. Een klein beetje. <laughs> ah, nu, nu, nu gaan we de. Weer mee met de glooiing, hier ronding, zo van van de rivieroever. Nu zien we echt de kade van Zeeuwen. Boten liggen hier. Een drijvend Chinees restaurant. Een kerk. Twee kerken. Eén is uh, katholiek, de andere is orthodox. orthodoxe. Ja. ja. De andere is uh, eén is uh, uh, de orthodoxe. berichten uit het nieuwe Europa. Van Besdan naar Roese. Motorboot de Mali-Rai, het kleine paradijs, bevaart de Donau van de Hongaars-Jugoslavische grens tot het Bulgaarse Roese. Een tocht door Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije. De zuidoostflank van Europa die voorlopig niet voor het lidmaatschap van de Europese Unie in aanmerking komt. De Malierij met aan boord verslaggever Djuke Veniga, de Bulgaars-Nederlandse journalist Germinal Tjivikov en de Servis-Nederlandse kunstenaar Jovan Arsenovic is dus in het Servische Zemun aangekomen, een voorstadje van Belgrado en de geboorteplaats van Jovan Arsenovic. Luistert u naar aflevering 3: een Wildweststadje aan de Donau. Zondagochtend bij de orthodoxe kerk in Zemmoen, waar je zelf uh, gedoopt bent. En we gaan hier links de trap op, naar het koor. Die trap die ken je? Ah, die trap ken ik zeker. <laughs> nog als uh, kind hier op de school ging ik naar boven om uh, klokken te luiden. O oh, ja? Ja. Uh -huh. Toen was nog die touwen. Uh, maar nu zijn ze waarschijnlijk elektrisch alles. Gemaakt die klok. De school was hier vlak naast. Ja. Hier hier achter, ja. ja. Hier is het schoolplein. En je zong in het koor tot je, tot je wegging uit Zemun ja, op je dertigste. Ja, ja. Dus dit zijn de mannen met wie je vroeger ja, ja. als kind eigenlijk nog gezongen hebt. Ja, ja, ja. Dus we zijn Dat nu allemaal vijftigers, een... zestigers, net ja. als jij. Sommigen hebben we al vergeten hoe dus ik zie uit. ze dwars door hun huidige leeftijd zo weerstaan. De schoolkinderen, die tegen de zin van het communisme in... met veel plezier in het koor zongen. En of ze nou zijn weggegaan, zoals Jovan, of zijn gebleven... ze kennen allemaal de nostalgie. Dit heftige verlangen naar een mooi verleden... begeleidt ons op onze reis. In Vukovar, in Novi Sad en nu weer in Zemun. En overal zijn het de vluchtelingen, weggezuiverd uit hun geboorteplaatsen... die dat ontheemde gevoel aan de inheemse geven... Zo leerde Johan me vorige week in novi vluchtelingen te herkennen... tussen de flanerende mensen op straat. Je dus, uh, ziet uh, gewoon in uh, gedrag. Zoals deze twee meisjes die nu langskomen. Ja, die zijn uit novi zeker. Die zijn uit ja, ja, zeker. Moderne meisjes, ja. goed gekleed, een beetje kleurspoeling door het haar. Hier komt een enorme sloeberige oude meneer langs... met een wandelstokje en een hele oude gescheurde tas om. Die kan wel uh, vluchteling zijn. Dat een zwangere dochter met... Gearmd met haar moeder. zijn van hier, hè? Ja, zeker. Dat kan je zien. Die mensen zijn hier een beetje breed, rond. Maar die mensen die van uh, bijvoorbeeld Oekraïne komt... die zijn een beetje langer en uh, een beetje vier, vier, uh, vierkantige uh, kop. En, uh, ja. zulke dingen. Dat is algemeen. Je kan niet uh, generaliseren. Nu zijn we in Zemmoen en ook hier gaat het verlangen naar het oude vertrouwde gepaard... met de schrik over de komst van wel 70.000 vluchtelingen... die deels bewapend uit Bosnië en Kroatië zijn gekomen... en in de oorlog een hoop moraal zijn kwijtgeraakt. Dat zijn de jongens met zwarte zonnebrillen en zwarte pakken... die in hun auto's over de wandelboulevard langs de donau scheuren... en zo letterlijk en figuurlijk de oude bewoners van de sokken rijden. Dat zijn de mensen die een makkelijke prooi zijn om in de clan van Sessel opgenomen te worden... De rechtsradicaal, die het in Zemmoen voor het zeggen heeft. Ooit in de jaren zeventig nog een door Amnesty omarm dissident geweest. Nu de Le Pen van Joegoslavië. Tegenwoordig is Vojtlav Sjesil voorzitter van de Radicale Partij. Dat is de meest chauvinistische partij in Joegoslavië. Die heeft meegedaan aan etnische zuiveringen in Kroatië, in Bosnië. En Vojtlav Sjesil is zeker verantwoordelijk voor... Boslo Sesel heeft met grote meerderheid de gemeenteverkiezingen gewonnen in Zemun. Daarna heeft in de laatste verkiezingen in Joegoslavië de Socialiste Partij van Milosevic de verkiezingen verloren. Dat wil zeggen, de absolute meerderheid verloren. En na een lang touwtrekken en gekissebis heeft uiteindelijk Milosevic voor Sesel gekozen, die hem de meerderheid in het parlement verschaft. En hoe kan een socialist zo'n rechtsradicaal kiezen als kameraad? Dat kan Milosevic heel goed. Milosevic heeft namelijk geen ideologie. Voor Milosevic zijn al die ideologieën, nationalisme, liberalisme enzovoort, instrumenten. De sukkels geloven erin, maar Milosevic gelooft erin in de macht. En de ideologieën zijn voor hem instrumenten om de macht te beoefenen. Cecil is ook een instrument, zo gezien. Al denkt misschien Cecil het omgekeerde. In voorbijgaan zeggen twee mannen die uh, snel langs lopen: Tossa, dat wil zeggen dat zijn de mannetjes van Seshela. En wat zien we inderdaad door het dubbele raam? Uh, een aantal van uh, zes, acht uh, muzici, tambores. Uh, Contrabas, uh, accordion enzovoort En hetzelfde aantal misschien mensen aan een tafel uh, De ene met een dikke varkenskop uh, Nou nee, dat is geen sessal Maar hij lijkt er een beetje op En de bos waarschijnlijk is degene die met de rug naar ons toe zit Een paar dames ook Nou, gezellig we zijn aan de kade van de Donau en dit is de oude Capitania, de, het oude havengebouw. Het is helemaal prachtig opgeknapt, het is een erg mooi gebouw overigens. En nu een heel chique, protserig restaurant. Ik vind het wel he met ongelooflijk lelijke stoelen. Maar de wel, oranje, wel oranje, wel oranje. Nee, zalm heet dat. Plopje, ja. Zalmkleurig. Klopt, klopt, zalm, ja. Alles is zalm. Die mensen zijn ook een beetje zalm allemaal die er zitten. Zalmkleurige dikke nekken. En dit is een doorn in het oog van de oude Zemmoenaren. Dat midden in Zemmoen, aan de kade, op hun geliefde oude plekje aan de Donau... dat dat door dit soort volstrekt tuig, kunnen we toch wel rustig zeggen... gewoon eigenlijk ingenomen is, opgekocht is, overgenomen. In deze sfeer kan wat Ivan Barbalic en zijn zoon Dario is overkomen ook makkelijk gebeuren. Zeker als je, zoals zij, Kroaten zijn... Ook al woon je als gerespecteerd lerarengeslacht, al van generatie op generatie in een ruime flat in een betere wijk van Zemun. We zitten hier bovenop elkaar in een piepklein kevertje, zo'n oud Volkswagentje, wat je niet meer vaak ziet. Wij hier op de achterbank met acht aan het stuur Iwan Babelic. En met zijn zoontje, Dario. Een uh, alleenstaande vader die voor zijn kindje zorgt. En Ivan, we staan dus hier in de straat. Het regent buiten en we hebben uitzicht op een wel, wel redelijk mooi oud flatgebouw. Daar op de tweede verdieping op nummer 12, daar woonden jullie. En waarom wonen jullie daar nu niet meer? zo Dete. Ja, zo Wij kwamen terug van de vakantie. Kwamen we weer naar ons huis. En uh, we zien daar andere mensen binnen in ons huis. Vader en zoon haasten zich overkop terug naar hun flat, waar de bewapende indringers hen niet eens binnenlaten. Ondertussen stromen tientallen verontwaardigde buren en vrienden het trappenhuis in. Dan verschijnt ook de politie, die de menigte sommeert naar huis te gaan en zich er niet mee te bemoeien. Vader en zoon krijgen te horen dat er vijf jaar lang geen huur en telefoon is betaald. Dat ze daarom volgens de wet hun wonrecht kwijt zijn en dat ze de flat niet meer mogen betreden. Maar hoe, hoe bedoelt u? Wie waren dat dan? Waren dat zomaar inbrekers, krakers die in dat huis binnengegaan waren? Wie waren dat? het? Wat Vanaf zondag 1 juli 1997 wordt door middel van inbraak de flet nu door een nieuw soort intelligentie bewoond, namelijk door het stel Lilia Miokovic, redactrice van de krant Velika Serbia, groot Servië, en Ogden Michailovic, hoofdredacteur van de krant Zemonske Novine. Beide kranten zijn in zemun luidsprekers van de Radicale Partij, weer voorzitter Vojtslav Sjesel, in 1994 de gemeente verkiezingen won en burgemeester En die mensen hebben zoveel macht dat ze zomaar een huis kunnen innemen? Absoluut niet, maar het is weer verhaalbaar. Op een zaterdagochtend voor zonsopgang rijden twee vrachtwagens voor de flat. En een aantal vreemde lieden laat erin alles wat door drie generaties leraren is vergaard: antieke meubelen, schilderijen in leergebonden klassieken. Uiteindelijk komt ook het Hoge Gerechtshof met het vonnis dat de indringers de woning moeten ontruimen. Een in hogere instantie is er niet, maar de politie geeft geen krimp. Is soda, Praunitze, Militia en haar En hoe vindt onze kleine Dario dit allemaal? Uh, ja, ik mis hem dit alles. Ik denk dat het heel slecht is. Ja. En mis je vriendjes heel erg? Ik zag je net al zo kijken toen er een jongetje voorbij in de straat kwam. Alleen mis een zoiets. Ze uh, enorm. Hij is geboren hier. Hij is, is, uh, uh, is gewoon oud gegooid uit zijn. Uh, sociale leven. Ja, sociale leven, van zijn kinderjaren. Ik heb hier vijftig uh, kinderen met wie hij speelde hier buiten op de uh, speelplaats uh, voetbal en uh, zo. En nu is dat opeens uh, niet meer. Hij zit nu in Belgrado en uh, kent die niemand. En, uh, ja. Want ze zitten voorlopig in het huis van een tante, die voorlopig weer in een huisje aan zee zit. En daar zitten ze maar af te wachten hoe het afloopt. We bevinden zich nu in de drukkerij van Lubomir Rankov, gevestigd in het centrum van Zemon. In een soort souterrain. Meneer Rankov, een dynamische vijftiger met baard en bril, is een van de media-oprichters van de organisatie Sava građana, bond van de onafhankelijke burgers van Zemun. Van na je los te houden. Vrijme, we leven in een gekke tijd, zegt Lusha Rankov. Er was oorlog, we hebben begrip voor het binnenstromen van zoveel vluchtelingen. Maar helaas werden ze op een niet geciviliseerde wijze gehuisvest. Door het uitgooien van zemunaren uit hun huis. Waar overigens niet alleen Kroaten, maar ook Servië slachtoffer van zijn geworden. Ik heb problemen gekregen, vertelt Rankov. Nadat we een demonstratie hadden georganiseerd toen Barbalic uit zijn huis was gezet. De politie heeft ons toen overigens wel beschermd. Daarna heeft de processjokrant Zemonskinovje ons beschreven als een ustasha-lobby. De ustasha's, de Kroatische naties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na die propaganda heeft men nog dezelfde nacht in mijn werkplaats een handgranaat gegooid. Gelukkig alleen met materiële schade. <tied> Die avond zien we waar de verloren moraal en de niet ingeleverde wapens toe leiden. Midden in de hoofdstraat van Zemmon klinken plots drie schoten. Een kleine Joegoslavische Fiat staat scheef op de weg met een huilende vrouw met een kleine baby erin. De schoten kwamen uit een langsrijdende rode auto. Verder is er niets bekend. Wij hebben de kajuit van de Malirai deze avond ingeruild voor het huis van Johan. Een verdieping die hij bovenop het huis van zijn 82-jarige moeder heeft gebouwd. Een lieve, hardwerkende vrouw die zonder mopperen de was met de hand doet... nu haar 27-jarige wasmachine het begeven heeft. Ze leeft van een pensioen van ruim 100 gulden per maand. De laatste uitbetaling was drie maanden geleden. De staat loopt een beetje achter. Gisteren kwam ik u tegen hier en toen verzuchtte u... dat u helemaal geen olie nergens meer in de stad kan krijgen. Nee, het gibt geen... Ik heb het vet gekomen ja. van de... Tochter, dat ik kochen kan. Bin, waarom ze dat geen olie? Well, de prijs wordt zich uh, uh, veranderen. Ja. Ze zegt, er is helemaal geen olie te krijgen, niet omdat het er niet zou zijn, want in de fabriek is het er best. Alleen het wordt achtergehouden tot de prijs zo opgedreven wordt en dan komt het pas weer op de markt. Ja. Den zucker hebben ze ook versteckt. versteckt. Dat is alles verstekt. Ja. ik glaube zo. So. Ja. Ja. En... en en wie wordt daar dan beter van? Die stad. De eerste indruk van, van Zemmoen en van ook van mensen die we hier gesproken hebben... is dat mensen zeggen dat de stad zo veranderd is. En vooral dat de waarden die vroeger heel belangrijk voor iedereen waren... dat die zo verdwenen zijn. Als u bijvoorbeeld naar uw eigen kleinzoon kijkt... Stefan, wat, wat, wat vindt u dan in wat voor maatschappij hij nu opgroeit? Voor hem heb ik geen angst. Maar voor de grotere... Er wordt nu een militair en weet niet waar hij moet gaan. Ze zegt voor Stefan habe... zelf, die is een jaar of tien denk ik of zo, daar ben ik nog niet zo bang voor. Maar ik heb ook nog een grotere kleinzoon en die moet nu in militaire dienst en waar, waar moet hij naartoe? Ik bevielde me dat ze naar Kosovo missen. Ja, zeg, ik heb grote angst dat ze naar Kosovo gestuurd zouden worden. Iedereen spreekt erover dat het daar oorlog kan worden. En ik ben daar zelf ook heel erg bang voor. En zoals de omstandigheden zijn, bent u blij dat uh, Johan eigenlijk in Nederland woont? Of, of zou je hem toch liever hier gewoon lekker dagelijks uh, boven u hebben? Nee, ik moest niet dat hij hier is. Nee, nee ook zijn zoon wil hier in de school gaan. Maar ik ben niet Ik ben eigenlijk blij zeg, dat Johan weg is, want de situatie is te slecht. En de zoon van Johan, mijn kleinkind in Nederland, zou eigenlijk hier ook graag naar school gaan, naar een academie. Maar dat wil ik eigenlijk ook niet, want ik ben bang dat er hem iets gebeurt. Ik heb angst dat we hongeren werden, in den Krieg, ja. En dan bedoel ik heel concreet angst voor honger en angst voor oorlog. in Zemmoen. We zitten in een café, dat heet de Kajak Club aan de Donau-Oever. Met veel visnetten, enorm veel bekers met het kajak gewonnen. En het andere roeien. Lange tafels waar mensen eten en drinken. De plaatselijke drukker, de plaatselijke arts, de plaatselijke econoom. Achter de bas, de gitaar, de tambura. En spelen en zingen. En het hele oude, de hele oude seminaren allemaal ja. meezingen alsof het voor de allereerste keer is. Johan, wat ik zo leuk vind, al die mensen hier die, die zingen mee alsof ze dat voor de allereerste keer in hun leven doen. Maar dat doen ze gewoon dus iedere vrijdag. Ja, dat is gewoon. Iedere vrijdag gebeurt zoiets en nog erger dan dit wat je hoort nou. En iedere vrijdag weer met zoveel enthousiasme. En op zo'n moment als dit voel je je eigenlijk wel echt gelukkig. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Wie hier wel heimwee naar in Nederland? Ik heb een beetje gaan weten, maar. Uh, ik weet wat erachter zit. Namelijk? Ja. De ellende van die sancties. Van alles. En die men mensen proberen dit dat te verbergen op, op de andere manier. Je bedoelt, ze zitten allemaal te sappelen in hun leven nu. En. Nou, op vrijdag is het dan vrolijk en zingen, maar. Die mensen wat je ziet hier. Ze hebben geen cent in de zak. Ze komen een koffie te drinken, zo, maar zij. Zingen. En dat is mooi van die gebeurtenis hier. He? Fantastisch, Daar zijn. Is... Zemmoen nemen we afscheid van Johan en wij schepen ons weer in op de Malirai. Over het water klinkt in onze verbeelding zijn zingende stem en die van de oude Zemmoenaren ons nog lang na. Het klinkt als een vlucht in het vertrouwde, de oude wereld van het eigene in de kayakclub zonder vreemde nieuwelingen. Wij zien de mooie klinkerstraatjes van Zemmoen verdwijnen en varen langs de Sava, langs Belgado. Belgrado op de rechteroever verdunt zich, wordt steeds kleiner... wordt een, een, een soort dorpsachtig voorstadje. En het allerlaatste rode dak zien we nu langzaam rechts aan de oever achter ons. En de stille Donau ligt weer voor ons. Wat staat ons eigenlijk te wachten na Belgrado? In ieder geval geen betrekkelijk beschaafde Europese metropolis zoals Belgrado. We dalen af de duistere Balkan in. De smokkelaars tussen Belgrado en de Romeinse grens... en de pardedeven van de andere Donau En ik krijg steeds meer spijt van dat niemand mijn raad heeft opgevolgd... een beetje schittuig op bord uh, ergens uh, te verbergen. Hebben we dat niet? Nou, ik denk dat onze kapitein een pistooltje heeft. Maar dat zegt hij niet. Juke Veninga, Veninga op reis over de Donau met de Mali Rai. De kapitein van de Poetievel, het Oekraïnse vrachtschip... heeft nu zijn bayan gehaald, zijn accordeon. En hij ziet er nu opeens ook helemaal een soort van supergelukkig uit. Helemaal in zijn echte ware rol, namelijk van muzikant. Maar wij moeten er eerst op drinken natuurlijk. Ja, Zamaik. Zamaik. Zamaik. Zamaik. Op de moeders op de Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неумажний. Знаю, ви молилися за мене дні і ночі сили мене. Живе старенька мати Господі, не в руки, серце золоте, що хоча її не дід за те це для дітей і онуків годуть хоча її не дід за те мама мама вічна і какана ви пробачте все було не знаю ви можете Berichten uit het nieuwe Europa. Van Besdan naar Roesse. Motorboot de Mali Rai, het kleine paradijs, bevaart de Donau... van de Hongaars-Jugoslavische grens tot het Bulgaarse Roesse. Een tocht door Kroatië, Servië, Roemenië en Bulgarije. De zuidoostflank van Europa die voorlopig niet voor het lidmaatschap... van de Europese Unie in aanmerking komt. Na bezoeken aan het Kroatische Vukovar en het Servische Novi Stad in Zemun, is de boot aangekomen in de laatste Servische plaats die men aan zal doen, in Smedarovo. Een nog enigszins bedrijvige havenstad waar het jacht tussen de Oekraïnse vrachtschepen ligt. Op een van die schepen is onze crew aan het buurten. Luister naar aflevering 4 over de Donauvaart en de smokkel. De kleine kapitein van de Putifel, Vasily Ivanovic, heeft het uiterlijk van Charles Asnavour. Hij is klein, hij heeft zich in een keurig zwart herenkostuum verkleed vanwege ons bezoek... En hij zingt liever dan dat hij met ons over de economische opbloei van de Donau filosofeert. Terwijl we daarvoor toch eigenlijk zijn wankele loopplank overgeklauterd waren. Met in ons achterhoofd de woorden van de vooraanstaand journalist Zoran Petrovic Pirocianac. Die ons in Belgrado na een sombere litanie over de huidige toestand in Servië één lichtpuntje had geschetst. Het is een mooi uh, optimisme... Het enige lichtpunt is het feit dat Servië 588 kilometer Donau heeft, de belangrijkste rivier van Europa, die in de 21ste eeuw alle grondstoffen uit de voormalige Sovjetrepublieken, uit de regio van de Kaspische en Zwarte Zee, tot aan de Noordzee zal vervoeren. En Belgrado zit in het midden van deze waterweg. Belgrado kan een overslagplaats voor olie worden. Maar dat is iets voor later, voegde de realistisch aan toe. Eerst zal Servië nog veel moeten boeten en betalen, zolang er geen vrede is. In de keuken van het Oekraïnse vrachtschip, de Poetievel zijn wij inmiddels rijkelijk voorzien van worst, visjes en vodka. Vasily Ivanovic heeft zijn bajan weggelegd om ons uit te leggen waarom wij zo weinig vrachtverkeer op de rivier tegenkomen. Na de omwenteling is iedereen nog bezig met het opkrabbelen. Vroeger was het donautransport een heldere zaak van staatsbedrijven. Van de Oost- en Midden-Europese landen en van Oostenrijk en Duitsland. Nu is de industrie in het oosten zoals bekend ingestort en de bedrijven privatiseren. Zijn eigen half geprivatiseerd Oekraïnstaatsbedrijf... is ook bezig met, zoals hij het noemt... de eerste stappen van een veelbelovende toekomst. Maar lang kunnen we het over deze zaken niet hebben. Dan voeren muziek, drank en chaos... weer de zo te zien gebruikelijke boventoon op de Poetievel. We zijn met kleine stappen begonnen. Net als een kind dat uh, moet leren lopen... Aanvankelijk hebben we uh, naar Port Galats, naar Galats gevaren, een haventje uh, in Roemenië. Daarna naar Bulgarije en nu naar Servië. En met grotere stappen gaan we ook naar Oostenrijk varen. Kapitein, een Er zijn elf um, matrozen en andere werkers onder deze kapitein. En dan heb je Rita. En Rita is de Kokin, dus er wordt ook steeds gezegd, grappenderwijs... Zij is geen vrouw, zij is onze kokkin. Ik wil niet, wil niet drinken, maar het wordt haar opgedrongen. Mag ik eventjes vandaag niet drinken? Zegt ze dat? Zegt zij dat, maar... Uh, de kapitein zegt... Ze lijkt mij wel. <laughs> het, is het lot van vrouwen op hun schip. Dat je de hele tijd maar roept van... Mag ik misschien even niet drinken? We zijn nu in de stuurhut... En de kapitein heeft ons nu net uitgelegd dat hij hier eigenlijk al meer dan veertien dagen stil ligt... met zijn lading waar we nu op uitkijken van IJzererts. Omdat zijn klant, een concern, op dit moment geen mogelijkheid heeft om hem uit te betalen en zijn lading af te nemen. En dat heeft weer te maken met de toestand in Kosovo, zegt hij. Ik mag alleen maar in de machinekamer kijken. Als ik echt beneden kom, dan breng ik ongeluk. Wat een onzin zeg, ik loop gewoon door. Nou, ik Zadame je machine. Er staat nu ook iemand voor deze trap. Ik mag echt de laatste train niet af. Smet tjelno, bla machine. Smert bla machine. Het is de dood voor de machine als een vrouw daar naar binnen gaat. Ja, dat is het. Ik de Meneer Verberg, u heeft ons inmiddels verteld dat u uh, vroeger zelf op de vaart zat, op de binnenvaart. En nu doet u fulltime de Donau in kaart brengen. Dag mevrouw, niet alleen de Donau in kaart brengen, maar ook. Van al de waterwegen waar er geen kaarten van bestaan, daar maak ik gewoon kaarten van. Bijvoorbeeld heel Nederland hoef je niet aan te beginnen, want waar een badkuipas is een kaart aanwezig. Met de doorgeroeste poetievel die nog steeds te vergeefs op de ontlading wacht als decor en als symbool van een niet erg vlottende donau-economie, ontmoeten wij toevallig de paus van de donau. De Belgische kartograaf Pierre Verbergt. Onze kapitein vaart met zijn kaarten... waarop minutieus alle dieptes, kenmerken en obstakels zijn aangegeven. Wij treffen hem als hij uit zijn Belgische rode auto geleund met een kijker de rivier aftuurt op zoek naar veranderingen. We vragen hem naar de ontwikkelingen van de donauvaart. Hij noemt de opening van het Rijn-Mijn-Donaukanaal in 1992... waardoor er een doortocht van oost naar west en omgekeerd is gekomen... een geschenk uit de hemel... We kijken naar de Stille Rivier en vragen hem voor wie. Voor al te varende mensen hoofdzakelijk veel Nederlanders. Want Nederlanders zijn er veel meer op het water dan andere mensen. Dat wil toch zeggen wat West-Europeanen betreft. Van de 8000 Westerse schepen zijn er 5500 Nederlanders. Dat is niet een belediging. Dat is gewoon zo dat jullie meer inzicht hebben in het leven en flink vooruit willen. Nu zei iemand hier tegen ons, ja, toen dat kanaal opende, dat werd een beetje voorgesteld, ook aan Oost-Europa, als de opening naar, naar het westen voor de scheepvaart. Maar eigenlijk is het dus meer concurrentie van die kant hier naartoe? Nou, dat is een hele goede vraag, maar die moet ik volledig negatief beantwoorden. Want wij hoeven geen schrik te hebben van deze soort schepen, om de reden dat die allemaal... Bijna allemaal veel minder in orde zijn dan onze schepen. Ja, ja, dus er is geen concurrentie van hier naar West-Europa toe? Maar wel voor hier vanuit West-Europa nu? Dat wel ja, dat wel. Want vroeger dan deden de schepen van deze omgeving naar Regenburg transportvervoeren. En nu zijn er veel mensen van hier die het nou niet meer doen. Omdat onze Belgische, Nederlandse en Duitse schepen het hier komen halen. En dat is een nadeel voor degenen die hier thuis zijn. Ja. En deze schepen zijn absoluut geen concurrentie voor, uh, voor West-Europa? Normaal kan dat niet, want ze mogen niet verder komen als Regensburg... want daar komen dus de westerse reglementen boven water. En dan begin je al met de geluidsnorm. Wij mogen maar, de schepen mogen maar een geluidsnorm geven van een 60-70 decibel. En hier gaat het soms over de 100. En de, de woningen zijn allemaal minder uh, geluidsvriendelijk gemaakt. De schepen zelf ook. De bemanningen zijn er niet voor, voor opgeleid. Kortom, een hele hoop de, de dingen die eigenlijk toebeweegt dat hier niets... Uh, ban, bijna naar ons komt. Elk land heeft maar enkele schepen, twee, drie, vier schepen hoogstens, die naar ons kunnen en mogen komen. En dat is natuurlijk geen vergelijking met de mensen die naar hier kunnen komen van ons vandaan. Onze kapitein Roman zei me gisteren overigens dat de mooie malierij van ons ook niet naar West-Europa mag varen, wegens gebrek aan bepaalde voorzieningen, wegens uh, niet voldoen aan bepaalde normen. Maar wat vindt u nou, dat, hier, dat bij ons de regelgeving eigenlijk misschien een beetje doorgeschoten is... en te hoge eisen stelt, of, of dat het hier maar een zootje is? Dat is een hele goede vraag. Ik kan u wel zeggen, bij ons worden mensen betaald van de overheid... om steeds iets nieuws uit te vinden. En daar ben ik volledig op tegen. Hm. Maar dat het een klein beetje netjes mag lopen, dat ben ik wel voor. Het is bij ons een beetje te veel, omdat die mensen dus uit verveling nieuwe wetjes maken. Ja, wat erg, hè? En hier is het andersom. Hier worden ze alleen maar uh, wakker als er echt iets gebeurt. Wij hebben het idee dat er zo weinig vaart. Maar ik ben een leek, dus ik weet helemaal niet of het veel of weinig is. Nou, hier is nog heel veel te weinig scheepvaart. Op de ogenblik zijn er heel veel bilaterale verdragen... die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En dat is een nadeel, want als je nu hier een lading hebt naar Duitsland... dan mag dat alleen een Duits schip doen of een servieschip als het lading naar Servië komt. En dat is een groot nadeel, want als er dan toevallig zo geen schip is... dan blijft die lading liggen en dan gaat hij met die vrachtwagen heen en weer. Dat vinden we doodzonde. En dat is de grote oorzaak die nog zo weinig vervoer is. Ook de volgende morgen ligt de Poetiefel nog stil aan de kade. Weer niet gelost. De Servische economie lijkt extra de adem in te houden... uit angst voor een hernieuwd totaalembargo vanwege de situatie in Kosovo. Van 1992 tot 1995 heeft Servië drie jaar lang een totaalembargo gekend. De straf van Amerika en Europa voor Serviës rol in de oorlog in Bosnië. Kroatië kreeg overigens een dergelijk embargo niet opgelegd... ondanks een even actieve rol in de Bosnische oorlog. Zodat het embargo hier als een duidelijk anti-Servische stellingname wordt gezien. We hadden kapitein Vasilij Ivanovic eerder gevraagd... of er wat de handel op de Donau betreft nog iets over is... van beperkende maatregelen tegen Servië. Na dan een moment uh, zijn niet. embargo gesloten. embargo nou. Op het ogenblik zijn alle uh, goederen uh, buiten het embargo. Dus we mogen alles vervoeren, behalve wapens natuurlijk. En dat doen we uiteraard ook niet. Terwijl de journalist Zoran Petrovic-Pirocianac in Belgrado ons had gezegd... dat het de zoveelste misleiding van de Servische neocommunistische president Milosevic is... het volk voor te houden dat er geen sancties meer zouden bestaan. Uh, lastie, uh, je, de volk is sporazuma volk da da obmane dit bevindt de mensen geloven dat de sancties zijn afgeschaft ik zeg echter dat de sancties opgericht op 31 mei 1992 helemaal niet opgegeven zijn de verzachtingen van dit hebben betrekking op wat ik met een grap zou noemen je mag in Joegoslavië nu lolies importeren en dat soort vlakul maar je mag nog steeds geen grondstoffen invoeren die de zware industrie voelen waarvan een staat leeft, beweert Perusharans die verder benadrukt... dat alleen de paar kleins van neocommunisten die aan de macht zijn... baat bij deze sancties hebben. Zij hebben de illegale handel onder zich. Zonder belasting te betalen, zij leven als de koning van Persië. Ons volk zal niet snel vergeten dat dankzij Europa en Amerika... het volk zonder tanden rondloopt en lege koelkasten heeft... terwijl diegenen die door de sancties getroffen hadden moeten worden... ...ongestort door Londen, Italië en Amerika wandelen... ...en hun kinderen daar op school laten gaan. We zijn een gedeprimeerd en verpauperd land. Ons nationaal product is minder dan 100 dollar per inwoner... ...dat van een Afrikaans land. Laten we hopen dat ons volk wakker wordt. Eén ding is duidelijk, er is weinig brandstof in Servië... Nog nooit sinds het begin van onze tocht hebben we gewoon ergens diesel getankt. Ook hier in Smederovo is er geen pomp. De bewoners hebben brandstof tegen een redelijke prijs van 70 penning per liter op rantsoen om te voorkomen dat er gesmokkeld wordt naar de probleemgebieden waar de benzine 2 tot 3 mark per liter kost. Door die limieten is er niks extra's voor een bootje als het onze. Onze Malirai-kapitein legt uit hoe het komt dat we toch nog varen... waarbij onze nieuwe vriend Wassily Ivanovich weer een andere rol heeft gespeeld. Het is een publiek geheim, zegt onze kapitein. Dat uh, sinds de oorlog in Joegoslavië is uitgebroken uh, op de Donau op die manier op grote schaal met brandstof wordt gehandeld. Uh, nou, uh, de hoeveelheid brandstof die bijvoorbeeld zo'n schip als onze buren nodig heeft, uh, de hoeveelheid om uh, van uh, de Oekraïne naar Smedroo te komen en terug, wordt uh, in de Oekraïne zelf nog. Uh, berekend en bepaald door um, de kapitein en de mechanicus van het schip. En zij proberen natuurlijk een zo groot mogelijke hoeveelheid te berekenen. Bovendien, uh, onderweg gaan ze van alles doen om aan brandstof, um, uh, brandstof te uh, sparen... door bijvoorbeeld uh, langzamer te gaan varen dan uh, het uh, normaal is... Uh, bepaalde aggregaten uit te schakelen onderweg en op die manier uh, krijgen ze toch een uh, aardige hoeveelheid overschot die ze dan uh, aan servers en aan mensen als ons kunnen verkopen De kapitein heeft haast om te vertrekken Na een heel breed stuk donau, met grote golven, want het waait ontzettend. Waar we bijna tegen de kant sloegen toen we even aanlegden bij het dorpje Ram. Vlak daarna, hier aan de linkeroever, op een platte groenige oever, zomaar in het Niemandsland, één uitkijktoren. En die markeert de grens tussen Servië en Roemenië. De linkeroever is dus nu bij kilometerpaal 1075 Roemenië geworden. De Donau is hier een meer geworden. Dat is al een gevolg van de IJzeren Poort. Dat is een sectie van 120 kilometer van de Donau waarin de rivier zich door een enorme engte beweegt. Vroeger een heel gevaarlijk, kolkend stuk. Maar sinds er een stoeldam bij de Poort is gebouwd... die is gebouwd zo in de zestiger jaren, in begin 70 was hij klaar... sinds die tijd is het hele landschap van de Donau enorm veranderd. En geen wonder dus dat die schepen vroeger hier... tegenover de oude vesting van Golubac voor een veilige doorgang beden. En dat deden ze bij de rots Babagai. Nou, de Mali-rij pruttelt nu een rondje rond Babagai. De steen, ja, alleen de top ervan steekt inderdaad nog boven het water uit. Achter Babagai, daar op de oever, dat is natuurlijk Roemenië. En ik ben nu aan het turen, want wij zijn hier op de boot... inmiddels zonder Johan Arsenovic, die in Servië de Malirai verlaten heeft. En ik ben op zoek naar tekenen van leven van Marcel Marinescu. Onze gids in Roemenië. En hier in dit dorp, achter Babakai, ik geloof dat het Coronini heet. Daar zouden we elkaar treffen. Malirai! Malirai. <laughs> ja, Malirai! Hier zijn we. <laughs> Wat? Ze staan niet, we moeten... Eerst dichterbij komen. Ik zie hem daar op de oever staan. We gaan nu aanleggen naar het Roemeense dorp Coronini. Marcel Marinesco is Roemeen dus. Hij heeft een, aantal, een heel aantal jaren in Nederland gewoond. Al een jaar of 16. En uh, sinds een jaar of twee woont hij weer in Boekarest. En is daar verbonden aan een geluidsstudio. een witte villa, splik splinter nieuw, in een piepklein Roemeens dorp. Een piepklein Roemeens dorp waar je de oude boerenhuisjes langzamerhand ziet weggedrukt worden. In een hele grote rij hele erge nieuwe, grootgebouwde, chique huizen. Zoals dit, waar we nu een blik in hebben geworpen. Allemaal parketvloeren van binnen met kleden. Er zijn heel dure automerken hier overal te zien... Wat is dit voor raar dorp? Coronini? Ja, het is uh, de uitwerpsels van de Joegoslavische uh, embargo. Omdat er geen benzine en geen brandstof naar binnen mocht... hebben deze dorpsbewoners dat gedaan. En hoe kwamen al die dorpsbewoners hier dan aan die benzine? Ja, het is met de toestemming tussen de haakje van de autoriteiten... en de plaatselijke politie. Dat is heel dadelijk Het was ontzettend. ze zijn en Duizenden tonnen benzine naar Joegoslavië uh, naar, uh, uh, gesmokkeld. In die zin van wij praten hier over de ja, Balkanische solidariteit. Dit, en wie is de eigenaar van het huis? Dit, hij is de eigenaar. Hij is de eigenaar van het huis. Een jonge man hier op sportschoenen met een prachtig aangekleed klein kindje. En wanneer is het huis gebouwd? 90. Um, en kunnen we over iets praten zo, zoals hoe het komt dat dit huis dit dat dit dorp zoveel di, zulke grote nieuwe uh, huizen kent. Dat proberen maar. Yes. Ja. Ja, nou, de Dat kun. Grappescuit, am buurman. Miniera. Miniera ku la pesky, de mine. De mine la mine de Cupro. Cupro. Oh, Ze hebben de heel verdiend alles uh, eh mannen en uh, alles uh, mijnwerkers. werkers uh, in de koppermijn. Dus om deze huis te bouwen, de hele familie heeft gewerkt. Dus die grootvaders, grootmoeders, vaders, moeders en kinderen, de kinderen over kinderen. Nou, hartelijk dank. Oké, dank u midden. In de dorpsstraat? Nee. Een huis dat geheel uit roze marmer is opgetrokken. Zelf in de steden zie je niet die soort dingen. Alleen bij de monumenten weet je veel van. Bij de paleis San Shao En zelfs daar heb ik alleen maar binnen gezien. <middels> Er komt een hele dikke mevrouw uit dit uh, uh, mooi huis gewandeld. Die zei dat ze niet met ja, ons zou praten en vervolgens toch een enorm verhaal hield. Ja, ze hebben niets gedaan. Dus voor uh, die huizen, ze hebben al ge hard ge gewerkt voor die huizen. En alle huizen zijn gebouwd voor 90. tijdens Tjao uh, Maar we zien heel duidelijk dat hier zijn alleen maar nieuwe huizen zijn. En ik denk dat tijdens het Ciauses-regime was het onmogelijk om um, een hele huis met uh, marmer te plakeren. <laughs> is dat is heel duidelijk. Oh, dus ze zegt, ze hebben hard gewerkt en tijdens het oude regime ja. dit nog gebouwd? Ja. ja. Met direct uitzicht op de steen van Babakai staat hier het aller, allergrootste paleis van Coronini. En we hebben geroepen en gedaan. En er is dus een enorme dikke man aankomen wandelen. Het leek wel of hij een opgeblazen ballon onder zijn t-shirt had... Dat was zijn buik. Verder heel informeel gekleed in een uh, ge uh, trainingspakbroek. En hij zei ook van ik ben niet goed gekleed, ik kan verder niet met jullie praten. En hij was, liet ons uh, zeer beslist weer achter. De mensen zien er informeler uit dan ze hun huizen hebben opdoen knappen. Ze hebben kennelijk ook uh, meer over voor het huis dan voor hun tanden. Al, al die verrotte tanden in de mond van die dikke vrouw, dat is toch uh, niet uh, te begrijpen. Kennelijk heeft ze ontzettend veel geld, maar uh, voor haar tanden is niks over. Ze hebben nog huizen ook in de stad. Dus uh, ze wonen hier en die soort dingen, maar ze hebben voor hun kinderen en voor hunzelf geïnvesteerd in de steden. Dus in de grote steden en omringende grote steden. Dat hoorde je hier van een man die de weg een beetje aan het repareren is? Ja, hmm. het is dat. En ze hebben gedaan drie jaar. Dus ze hebben gesmokkeld. Dus dus ze hebben ontzettend veel verdiend. Er dus zijn honderden miljoenen markten. Dus, in drie jaar tijd? In drie jaar, jaar tijd, ja. Het is bekend. zelf hier op deze. Uh, waters, wat, wat zitten voor ons hier, zijn uh, acht mensen omgekomen, door doodgeschoten. Drie waren uh, doodgeschoten door de Roemenen zelf, die hadden de controle hier op de rivier. Dus uh, een soort of belasting gebetaald aan een soort of mafiosi. En die andere vijf zijn doodgeschoten door de uh, milit Roemeense militaire de grensbewachter. Dus ja, nu het is het stil, het is niet meer. Zijn. Nu zitten ze te wachten op een hernieuwd embargo. Ja, waarschijnlijk met Kosovo, maar ja, zo... Dit was wederom een aflevering van Juke Veninga's reis langs de Donau uit 1998. Er zijn nog vier afleveringen in deze serie... omdat onze tijd hier op de radio beperkt is... en er zoveel is om uit te zenden... is de rest van deze reis vanaf komende week te beluisteren... via het VPRO Radioarchief. En dat is te vinden op vpro.nl slash radioarchief. En binnenkort zullen er in dat archief... meer vervolgafleveringen te horen zijn van de series Reizen en Documentaires... die Woord hier uitzendt op Radio 1. Op 22 september 1990 geeft Nirvana een concert in de Motorsports International Garage in Seattle. Dan Peters van Madhoney is gastdrummer. Het optreden met de band is eenmalig. Dan Peters besluit om bij Madhoney te blijven drummen. En Dave Grohl wordt bij Nirvana zijn opvolger. Aanstaande maandag is het precies 21 jaar geleden dat Nevermind uitkwam. Een van de grootste succesalbums van de jaren 90. Er werden wereldwijd meer dan 30 miljoen exemplaren van verkocht. Nirvana met Lithium. MUZIEK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 It's okay. Ja, goedemorgen dames en heren luisteraars. Iedereen goed wakker, dat hebben we te danken aan redacteur en hier vannacht ook regisseur Tom Klaassen. Hij kreeg uh, het album Nevermind van zijn vader voor zijn elfde verjaardag. Goed, hij zit er heel normaal bij hoor. Dit was het tweede uur geloof ik hè? Dacht het wel. Mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of verhalen... mail dat dan even naar woord.nl. Of stuur een kaartje, dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. En volg Woord eventueel via twitter op twitter.com. Of ga naar facebook.nl. En als u geen nachtbraker bent, nou ja, niet gevreesd. U kunt alles opnieuw beluisteren via www.radio1.nl. Of u gaat naar de speciale app voor iPhone van de VPRO. Goed, een beetje haast moeten we maken na al deze huishoudelijke mededelingen. Na het nieuws gaan we werken met de computer. 24 september is het namelijk 33 jaar geleden dat de CompuServe... de eerste online service en e-mail dienst voor consumenten aanbood. Een boeiend onderwerp, heel graag. Tot zometeen.